Langs van het weer in het oosten is nog bevolking, maar vanuit het westen blijft het steeds meer op. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen meer behoorlijk. Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden van alles. Ja, zo kan je links en rechts altijd wel iets leuks doen. Neem je Sunparks zandvoort aan Zee. Die sturen de jongens naar het racecerdienst en wij gaan shoppen. De leggen de jongens naar het hinterstand van Bloemendaal. En wij gaan shoppen. En weer terug in Sunparks gaan zij naar het zwemparadijs aquafun, Terwijl wij gaan shoppen natuurlijk. Ja, het is tenslotte voor iedereen vakantie. Sunparks in the middle of everywhere. Boek nu op sunparks.nl en krijg tot 35% korting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 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zee. Zandvoort en de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. 2010 Dag 205 van 2010 En 160 dagen te gaan Dat maakt het alweer week 29 Anastasia I'm out of love Hoorde je van mij Dit is een nieuwe aflevering van de muziek boulevard En de muziek boulevard is geen muziek boulevard Zonder muziek Zonder de informatie die je wil weten Want bijvoorbeeld Wim Verstappen, ja, kennen jullie hem? Niet van Jos Verstappen Die is jaren, ah nee die is overleden op 24 juli In 2004, maar dat maakt allemaal niet uit Dat ga ik er straks haar fijn vertellen meer gaan vertellen wie er allemaal geboren zijn, wat er gebeurd is, etcetera, etcetera. Maar hier heb ik Aura voor je.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 In every disco I get in En de volgende, I will love you Monday. Gaan we eens kijken wie er allemaal jaren zijn vandaag. Jennifer Lopez bijvoorbeeld. Amerikaanse zangeres uh, uh, en actrice. 40 jaar al geworden met de billen van goud, zoals het wordt genoemd. Want die heeft ze verzekerd voor een letterlijk bedrag van maar een paar miljoen dollar. Uh, Herman Kortekaas, in 1930 is hij geboren, die is dus 80 jaar Nederlands variété artiest, ook al wel bekend als kokkie. Um, we gaan kijken, Engels schrijver Robert Graves, is in 1895 geboren, maar op 7 december 1985 alweer overleden. Nou, ik had het over Wim Verstappen net, is dus niet Jos Verstappen, nee, Wim Verstappen, Nederlands filmmaker. Geboren maandag 5 april 1937, maar overleden op 24 juli in 2004. We gaan eens kijken wat er allemaal gebeurd is op 24 juli. Lens Armstrong bijvoorbeeld vindt op zaterdag 24 juli 2004 voor de zevende keer de Tour de France. En de zelfmoordactie van Hamas doodt op uh, maandag 24 juli 1995 zes mensen in een bus in het voorstadje van Tel Aviv. Nou ja, op zondag 24 juli 1994 wint Miguel Indoreen voor de vierde maal, een succes, uh, voor de, vierde maal uh, de Tour de France... Ja, en Tour de France is vandaag weer de laatste dag, geloof ik, hè? Eén en laatste dag. Oeh, kijk. De Nederlandse Unie, die wil samenwerken met de bezetters, geleid door de Kwai, Eindhoven en Lindhorst, Hoeman, presenteert zich op woensdag 24 juli 1940. En op maandag 24 juli 1922 wordt Palestina formeel Brits mandaat. Het is maar dat je het weet. En wat ook mooi is, op uh, 1965, op 24 juli, heeft Bob Dylan een mooi nummer opgenomen. En dat is uh, Like a Rolling Stone. Nou, die ga jij van mij te horen krijgen. Dat weet ik zeker. Want daar is hij alweer. En ik heb nog veel meer mooie muziek klaarstaan. Dat komt echt helemaal goed op deze zomerse dag. Once upon a time you dress so fine. Do the bumps of time in your prime. Then you. People call, say, beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud be scrounging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 changing all precious gifts But you better take a diamond ring You better pawn it, baby.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 Oh, baby mooie live versie van Coldplay, Clocks, live in de Ahoy was dat zelfs. En daarvoor de je Corner Gang met Ladies Night. En dan wil ik toch eens weten hoe het ondertussen is met de Bioscoop Top 10. Ja, dat moet ook weer gebeuren. Fairy van Gans, een comedy film uit Amerika, staat op nummer 10. Op nummer 9 is hij alweer gezakt, D18. Op nummer 8, Letters to Juliet, Get Him to the Greek op nummer 7. Unthinkable op nummer 6, volgens mij loopt er... Uh, op nummer 5, Sex and the City, nummer 2. Op nummer 4, The Twilight Saga, Eclipse. En op nummer 3, Toy Story 3. Night and Day, de actiefilm uit Amerika met onder andere Tom Cruise en Cameron Diaz staat op nummer 2. En nummer 1, ja, dat is Rob Harms' favoriete film, de animatiefilm uit Amerika, Shrek Forever After. Met de stemmen van onder andere Mike Myers en Eddie Murphy en wederom weer Cameron Diaz. Die zaten er lekker twee keer in. En bovenaan ook. Nou, eens kijken wat voor berichten mijn redactie weer heeft neergelegd voor me. Ja, kennen jullie die uh, serie nog, uh, Coronation Street? Nou, dat was een mooie cut in, Fisky. En die as die heeft op een veiling wel bijna 1000 euro opgebracht. Nou, de aankoopprijs lag vijf keer zo hoog als de cataloguswaarde. Frisky verscheen namelijk in 1990 voor het eerst in de serie. In de vaste openingscène was te zien hoe de kat een duivenhok besloopt. Het dier overleed tien jaar geleden alweer. En veel mensen probeerden de as van de kat te bemachtigen. Frisky was namelijk zeer geliefd bij de kijkers van Coronation Street. Het dier werd onder meer ingezet voor liefdadigheidsacties. Nou, wat lief allemaal weer. Ja, de Australische Vinton Guinness Lou lag tijdens een race in Kiala Riant op de derde plaats. Nou, de hond zorgde echter voor een complete disqualificatie van de race toen ze ineens een echte haas over de renbaan zag sprinten. Haar instinct was sterker dan het roedelgevoel. Onverzaagd jaagde ze de haas van de baan om zich even laat alsnog weer bij de andere honden aan te sluiten. Het kwaad was inmiddels al geschied. De race werd ongeldig verklaard en, uh, en ingelegde wetgelden werden gewoon weer terugbetaald. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet, and wild. There must be something in the water.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 I'm okay, I won't play, I love the Bay, just like I love LA Venice Beach and Palm Springs, summertime is everything. Homeboys banging out, all that ass hanging out Bikinis, bikinis, martinis, no weenies, just the king and the queenie Katie, my lady, look at here, baby I'm all up on you, cause you representing California Alors on Alors on Qui dit études dit travail qui dit taf te dit les thunes qui dit argent dit dépenses qui dit crédit dit créance qui dit dette te dit huissier lui dit assis dans la merde qui dit amour dit les gosses dit toujours et dit divorce qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls qui dit Dix mondes, dix familles, dix tirs monde qui dit fatigue dit réveil. Encore sur de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors. On...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 Uit de Euro Breakdown hoorde je één keer een verzoek van Albert Jan Vos. Dat was de nummer 1. Kate Perry, California Girls. En deze natuurlijk, Stromae. Hallo, Ondans. En tussen hoorde je Jennifer Lopez met Let's Get Loud. In ze is nog vandaag jarig ook. En wat doe je nou nog meer? even de mooie gekke berichten erbij. In de Linge Polykliniek in Leerdam zijn enkele schilderijen van biggetjes van de muur gehaald na een klacht. Ja, echt waar. Een bezoeker dacht dat de kunstwerken kwetsend zouden zijn voor moslims. De klager was zelf geen moslim, maar de kliniek vond de opmerking voldoende om de schilderijen weg te halen. We willen geen narigheid, laat de poli weten aan het reformatorisch dagblad. Kunstenares Sylvia Bos is verbolgen dat haar bigger geïnspireerd op het filmvarkentje Beep die zijn weggehaald. Ze kregen juist leuke reacties, vooral van kinderen. Dat kan ik begrijpen. We hebben hier varkens aan de muur, even kijken. Ja, ik zie er de... wel, maar dat is een afbeelding van een foto van mezelf. Um, excuses van het withuis Huis na ontslag om vals racistisch filmpje. Ja... Ook met een zwarte president ligt het thema huiskleur in de Verenigde Staten nog altijd heel gevoelig. Het Witte Huis zag gisteren genoodzaakt nederige excuses aan te bieden aan een zwarte ambtenaar op het ministerie van Landbouw. die valselijk werd beschuldigd van racisme. De raad begon toen de rechtse website BigGovernment.com. onlangs een filmpje publiceerde van ambtenaar Shirley Sherrod uit Georgië. Het filmpje toont een toespraak van Sherwood tijdens een bijeenkomst van de zwarte burgerrechtenorganisatie NAACP in maart. Sherwood vertelt hierin dat ze, worstelde met een arme, blanke boer, uh, dat ze worstelde een arme blanke boer te helpen zijn land te behouden. Terwijl zoveel zwarte boeren hun land hadden verloren. Dus ik gaf hem niet alle hulp die ik kon geven, biecht de Sherwood toen op. Ik deed net genoeg. Nou, de rechtse nieuwszender Fox pikt het filmpje op en sprak erbij iedere herhaling schande van. Voorzitter wist had Sherwood haar superieur aan de lijn en werd ze gedwongen uh, haar auto aan de kant te zetten om via haar Blackberry ontslag te nemen. Ja, dat kan ook tegenwoordig. Later bleek dat de website selectief had geknipt in de beelden van Sherwood's toespraak. De langere versie toonde dat Sherwood het incident met de witte boer van 24 jaar geleden juist aanhaalde om aan te geven dat ze spijt had gekregen en de, dat huidskleur niet belangrijk is, maar armoede wel. Nou, toen de bejaarde Blankeboer en zijn vrouw bevestigen dat Sherrod hen heel goed had geholpen, moest zelfs de NAACP de kritiek op haar herzien. Het Witte Huis zegt Sherrod een nieuwe unieke baan te hebben aangeboden. Ze zal erover na gaan denken. Nou, dat doet ze goed. Want zelfs met een zwarte president heb je het. Ik vind het raar. De Gypsy Kings heb ik voor je. principales hace sus siestas, ataca a la bestia con sus puñales, pero no lo logran matar. Mi último recuerdo, correa hacia de la puerta, debía encontrar el camino por donde había llegado. El acérdico portero, con eso no es recibir, puedes salir cuando quieres.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 The carnival in Rio de Janeiro We danced all night on the boulevard And always we did the tango I miss her lips and the way she sashayed her hips As she shook her shoulders Een paar mooie nummers, een paar zomerse nummers. Zit het eerste uur van de muziekboulevard er alweer bijna op? Na het nieuws in de boodschap, we gaan gewoon vrolijk verder met nog een uur muziekboulevard. Tot daar nieuws hoor je Nelly Furtado. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De CDA-fractie is bijeen om te praten over een rechtskabinet. Informateur Lubbers wil dat de partij met de VVD en de PVV in gesprek gaat, maar dat ligt binnen het CDA erg gevoelig. Veel christendemocraten vinden dat de rechtsstaat en de vrijheid van godsdienst bij de PVV niet veilig zijn. Niet alle fractieleden zijn bij het overleg. Sommigen konden niet op tijd terug zijn van vakantie. In Veldhoven is iemand omgekomen bij een gasexplosie in een woning. Het is mogelijk de bewoonster, maar dat is nog niet bevestigd door de politie. De man die in het huis woonde raakte bij de explosie gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij de ontploffing bewust heeft veroorzaakt, mogelijk na relatieproblemen. De woning in, in Veldhoven is zwaar beschadigd. Televisiekijkers kunnen vanaf komende week kiezen tussen meerdere kabelaanbieders. Tele2 gaat de concurrentie aan met Ziggo en UPC... die nu ieder in een deel van het land een monopolie hebben op analoge kabeltelevisie. Telecom de Opta bepaalde in 2008... dat de bedrijven hun kabelnet open moeten stellen voor andere aanbieders. En Tele2 maakt daar nu als eerste gebruik van. De hoofdredacteur van het blad Quest, Carlijn van Overbeek, is plotseling overleden. Zij stond zeven jaar geleden aan de wieg van het populair wetenschappelijke maandblad, dat met een oplage van 200.000 erg succesvol werd. Van Overbeek werd in 2007 uitgeroepen tot hoofdredacteur van het jaar. In 2009 won Quest de titel Tijdschrift van het jaar. Carlijn van Overbeek was 39. Ajax en AZ zijn akkoord over een overgang van az spits